Dit is Maud met het NOS Journaal. In de buurt van de Amerikaanse stad Seattle is een gestolen vliegtuig neergestort. Er waren vermoedelijk geen passagiers aan boord. Het toestel met plaats voor 75 passagiers was van Horizon, een dochter van Alaska Airlines. Het werd achtervolgd door één of twee gevechtsvliegtuigen, voordat het neerstortte in het water. Het vliegtuig zou zijn gekaapt door een medewerker van een luchtvaartmaatschappij. Het chemiebedrijf Monsanto moet bijna 290 miljoen dollar betalen... aan een man die zegt dat hij kanker heeft gekregen... van het bestrijdingsmiddel Roundup. Monsanto is aangeklaagd door honderden mensen... die zeggen dat ze kanker hebben gekregen door het middel. Aanleiding is de uitspraak van de Wereldgezondheidsorganisatie... dat de stof glyfosaat in de Verdelger waarschijnlijk kankerverwekkend is. De brandweer in Noord-Holland is gisteravond tientallen keren... uitgerukt naar meldingen van wateroverlast... Het ging vooral om ondergelopen kelders en kruipruimtes. In Haarlem stond het centraal station enige tijd blank. In Etteleur zijn vannacht twee mensen in verschillende straten neergeschoten. Ze waren allebei nog aanspreekbaar en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Etteleur onderzoekt of er een verband is. Leeuwarden merkt dat het een stuk drukker is... sinds de stad de titel culturele hoofdstad van Europa heeft. Een half jaar na de aftrap van het culturele jaar... ziet de Friese stad naar eigen zeggen... 20 tot 30 procent meer bezoekers dan normaal. Ook zitten de hotels weken eerder vol... en worden er vergeleken met vorig jaar... vijf keer zoveel stadswandelingen geboekt. Leeuwarden hoopte dat de titel de stad... dit jaar 79 miljoen euro extra zal opleveren. Omdat bezoekers meer geld uitgeven dan verwacht is dat bedrag naar boven bijgesteld. Het weer in het noorden buien. In de zuidelijke helft blijft het droog. Zo nu en dan schijnt de zon bij temperaturen tussen de 19 en 23 graden. Morgen blijft het overal droog en wordt het land inwaarts weer zomerswarm. Dit was het Innoachjournaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van... Potverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ja, is toch prachtig jongens. Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Ik vind dat geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Wat een beautiful morning. Then on the radio and let's have some music. Ja, toebak leeft op de radio. Dit is zo kutsoen. Nou, nou, een tijdje minder, hè? Ja, ja, het valt toch een beetje tegen, hè? Toebak leeft op deze saaie regenachtige zaterdagmorgen. Oh, het staat op het randje. Ik dacht even dat het. Toebak leeft op deze tropische zaterdagmorgen. Oh, nee, dat viel toch een beetje tegen. Het kantte een beetje. Ik stapte in mijn auto vanochtend en dacht ik van. Nou, wow, rustig. Ik pak even een jasje van de gang. Nou, die heb ik erbij gegooid. Dat ging dat ik hier naartoe. Hé, hey, het zonnetje komt tevoorschijn. En nou is het toch weer een beetje omgeslagen. Nou ja, het kan alle kanten op opgaan. En uh, we hebben mooie dagen gehad. Misschien is het toch wel even goed voor het land. Voor de tuin, voor alles. Nu kunnen we allerlei dingen weer gaan besproeien. Want dat was, daar stond echt een doodstraf op hier in, uh, in Nederland. Hè? Dat mocht ja. gewoon helemaal niet. Goedemorgen. He. Goedemorgen. Ja, ik K heb vannacht de hele nacht lopen sproeien. Oh, de hele nacht? Ja, de duinen opengezet, alles. Ja, oh, precies. Nou, het is het weekend, hè? Oh, wacht. Ik dacht, Wacht even. Het, dit is toch... Er oh, zijn er best wel veel. Allemaal weer scholen die aangaan. Oh, dat zijn die weekendscholen, natuurlijk. Ja, van ja niet zijn allemaal. Dat ja, die weekendscholen van de Erdogan, die gaan uh, begin, binnenkort van start. Ze krijgen, krijgen allemaal subsidie uit, uh, uit Turkije. Ze het de hele naar school. Wacht, wacht even. Tur Ze krijgen een subsidie van Turkije. Wat, die, wat is die lieren tegenwoordig nog waard? Die lieren zijn helemaal niks meer waard. Is... Hey. Die is gisteren met 14% gedalde, uh, gekelderd. Door de zomerscholen? Nee toch, hè? Nee, nee, nee. Goed, Hij heeft gezegd, van als je een klasje begint, krijg je 7.000. Als je twee klasjes uh, uh, opzet met de school uh, uh, over Turkije... dan krijg je 11.000. Wacht, die krijg je eerst 7, dan 11. Het is niet toch wel, evenredig. Dus niet, Omgekeerd evenredig. Voor mij is dat niet handig. Hij kan niet rekenen dus. Volgens mij moet hij zelf nog even terug naar school. Maar als je twee klassen hebt. Zou je dan denken die 14.000 krijgt? Ja maar dan is de huur uh, per saldo iets minder. Natuurlijk per okay. klas. Nou doe allemaal losse scholen dus. Dat levert het meest op. Losse ja. lokalen. Nou ja, ja, op die manier willen jij de cultuur van Turkije hier in Nederland een beetje rond uh, spreiden. Ja, daar staan, staan we voor open. Ja, er zijn ja. alleen mensen die zeggen, dat, dat, dat moet ook gewoon. We moeten weer terug naar, op zoek naar de mogelijkheden om te kijken... hoe Nederlandse overheid zich verantwoordelijk gaat voelen voor onderwijs, al en levend levende talen. Want die behoefte is er. Ja. Die kunnen we niet ontkennen. Persie, er is ook behoefte. Ik heb ook behoefte om uh, uh, Engels te gaan leren en uh, Chinees. Dus mag ik ook geld dan? Nou, misschien. Uit Engeland en uit... Uh, is daar subsidie voor? Ik weet het niet. Het is toch wel een aparte wereld. We hebben nu weer goed contact met Turkije en meteen komt hij met dit soort uh, ideetjes. Ik Graag, vind het, hoor. Ik vind het wel apart. Maar goed, goedemorgen. Fijn dat u er weer bij bent. Ja, goedemorgen. Ja, we ja. wisselen als jongste afdelingslid. Ja, ja. Nou ja, goed. Daar had ik al een beetje verwacht. denk dat hij komt één keer. om even eens ons In En daarna weer even een tijdje niet. Oh, maar goed, geef niet. Laat hem aansterken. Beetje jammer. Ja, dan komt hij binnenkort wel weer uh, aan schuiven. Nou goed, straks natuurlijk ook weer volop uh, rare berichten die ons uh, bezighouden. En ook weer dingen van de politie en de brand weer En kaartjes zijn weggegeven. Nou, het is echt... Moord en brand daar bij de, de brandweer. En ik zie een schilp wat spoelt aan. Nou, ik ben echt benieuwd ja. wat dat dan precies is. Want het ziet er toch een beetje luguber uit. Een beetje vaag. Zielig. Is dit fake news? Nou ja, weet ik niet. Is dit zo'n uh, gemanipuleerde foto? Ik hoop het niet. Is het een U-foto? Nou ja, ik hoop het wel. Want het is niet echt, hè? Nee. We gaan het er zo even over hebben. We gaan het er zo even over. Eerst maar eens even een lekker muziekje om mee wakker te worden. Ze hebben er een nieuwe CD uit. En natuurlijk om dezelfde tijd moet er een verzamel cd komen van, van een beentje. Als je een beentje hebt natuurlijk. En de koeks hebben dat ook gedaan. Dit is een van de nieuwe stukken. Er staan er twee op. All the time. All the time. Zo bekend dit. En kan die plaatsen. I want you, you. That, that, that. Ah ja, het is een oud plaatje wat in mijn hoofd hangt, maar kan die plaatsen. De koeks hebben er weer een nieuwe variatie op gemaakt. Het spreekt altijd door de verbeelding dat iemand tegen jou zegt. Ik wil ja, oh nou, ja, geen punt hoor. Maar ik ik denk, zal Ik weet wie doorgeven. je bedoelt. Dat is Peter Phantom. I want you. Nee, dat is weer een ander. Dat is er ook Show weer een. Show me the way. Ja, dat is ook helemaal. Hoeveel ML. plaatjes heb je met I ja, want you? ik heb We net er een een gekeken. hele heel programma Dat over. zou zomaar kunnen. Dat, dat heb je nee. van twee uur heb je tekort. Ik bedoel, uh, I want you, respect door de verbeelding, wat ik al zei. Ja, als je, als je nodig bent, is het altijd goed om te horen. Ja, en toen ik op de radio. En uh, wij lezen... Ja, ik zat net al even foto's en filmpjes je te kijken over honden. Jij bent ook altijd van de honden en de kattenfilmpjes. Ja, uh, niet ja. te veel. Het is ook weer een beetje zonde af en toe. Ja, het, ja dat je denkt van, ja, ik, eh, ja, ik word eraf geleid. En, uh, ja goed, er zijn honden en... oh, oh, jongens, wacht even. Wacht, ik stuur er even eentje af. Ja, en dan is het gauw afgelopen, hè, met die honden. Doe dus ze maar in de auto. Oh, dat is geen goed idee. Ja, het is te warm, jongens. Het, het is te warm. Auto. Laat een raam open. Ja, in de dierenambulance in Amsterdam... die heeft ingegrepen. Want bij de hondententoonstelling in Amsterdam... waren er heel veel honden in de auto achtergelaten. En die zaten er soms drie uur in. En, en uh, op, bij verschillende televisieprogramma's kwamen er allemaal stukjes uh, film van. Ja, er gebeuren allerlei dingen in Jemen. Er gebeuren allerlei dingen in, in, in Syrië. en zitten ons druk te maken over mijn honden... omdat ze twee uurtjes in die auto zitten. Hou eens even lekker op. Nou ja, goed. Zijn er zijn altijd mensen die zich wat druk om maken. En sommige honden zijn het gewoon gewend. Die zitten dan al helemaal in die auto. Yeah. Je hebt ook van die, van die honden die gewoon op zo'n trein zelf in de auto gaan zitten. Ja, ik zo'n bedoel... terrein in Ja, in... ik zie het voor zo'n landschap waar zo'n oude auto staat dan, weet je wel. Ja. Achter het huis. En die hond die kruipt daar gewoon in. Ik, ja. Ik, ik, ik, ja. Ik heb dat wel eens vaak gezien. Ze zoeken gewoon een holletje waar ze in kunnen zitten. Ja, dat is het eigenlijk. En aan een gegeven moment wordt het daar wat warmer. Maar nou ja, ja de, de heel veel uh, dierenorganisatie maakt je dan ontzettend druk. Martin Gauws, die uh, was natuurlijk bij 1 uh, uh, laat. Nee, 1 laat, geloof ik. 1 op laat. Laat op 1. Laat op 1 is het. Ja, ja, de nieuwe presentatrice. En die uh, was er heel nuchter in. En zei: Ja, wat gaat u doen over die 100 de toonstelling. Denk je echt dat daar honden rondlopen die ongelukkig zijn? Dan gaan ze de prijs toch niet winnen. Dan lopen ze met de staart tussen de benen. Dan ja. kunnen ze in de show ook helemaal niet lopen. En natuurlijk zijn er overal plas en poep. Ik bedoel, dat is een handtekening om achter te laten: kijk, dit is mijn territorium. Ik moet even ja. afmaken. Tot, hier ben ik, hè? Ik ben hier het mannetje. En als zo'n gefeund poedeltje. Nou, wat de hek. Volgens mij vinden ze het heerlijk om gefeund te worden. Dat vind heerlijk. ik ook altijd heerlijk om naar de kapper te gaan. Daar moet je het mee vergelijken. Ja. Precies. Dus, zijn er al, parten, al berichten? Ja, zeker wel. Zeker wel. Ja, het is uh, de politie in de om me werd woensdagmiddag gebeld door een inwoner... die beweerde dat er een olifant in zijn voortuin liep. Echt wat? Nou, toen bleek de olifant dus bij een circus te horen... en hij loopt onder begeleiding elke dag een rondje. Ja, en volgens de politie liet hem wel <lacht> direct weten dat hij geen grap maakte... en dat er daadwerkelijk een olifant in zijn voortuin liep. En na aankomst zag de politie echt dat de man gelijk had... Want er lagen echt grote bulten ontlasting op de oprit. Ja, gaat Geloof Hij heeft ook zo'n territorium afbakenen. Ja. ja, inmiddels was de olifant uh, behoorlijk geschrokken, volgens de bewoners. Hij was opgehaald door de eigenaar. En hij zou al een, een bospad hebben bewandeld. En uh, daar was hij, hoor. Hij was gewoon op een onbewaakt moment ervoor zijn ingelopen. En had van een perenboom gegeten. Iets wat volgens de eigenaar normaal gesproken nooit gebeurt. Ja, duh. dat kennen we. Ja, ja, ja, ja hoor. Dat, is, nou ja. Uh, dat kunnen we. Maar er zijn toch wilde dieren in een circus? Wat gek. Ik dacht ook dat dat niet meer mag. Maar ja, als ze hem uitlaten, is het toch net een hond? En ik weet nog wel dat hier ook een circus was. En toen was het ook zo warm. Toen gingen ze met die dieren naar zee. Toen ging die olifanten heerlijk in het water. Oh ja. dat was hier toen een tijdje. Ja, dat kan we me nog herinneren. Wat is dat voor een gekke gij? Het is olifant, Geert. Moeilijk ja. hè? Ja, ja, ja, die zie je ook niet iedere dag uh, live. Nee, nee, nee, dat is ook wel goed dat er dierentuinen zijn. Om die dieren in die kleine hokjes op te sluiten. Maar dan kunnen wij als mensen daarnaar kijken en denken... Oh ja, dat is een olifant. Maar dan hebben ze misschien wel meer lol als ze inderdaad zo uitgelaten worden. En uh, ze mogen zwemmen. Ja. En perenbomen op mogen eten. Maar ik ben nog steeds verwonderd, dus bij... Er mogen wel olifanten, zeg maar, bij circus nog zijn. Nee, nee, volgens mij mag het helemaal niet meer. Nee. Nou ja, goed, je zit in een ja. uitzondering. Goed, maar er kwam misschien een agent aan en toen rende de, uh, rende de bewaker van de olifant weg. Oh zei, ja. En ja, hij loopt hier toevallig. Ja, het is wel Hij is niet van mij hoor. Nee. nee. Ja. <laughs> het is een huisdier van iemand die hier woont. Straks de Zandvoortse bericht en een stukje geschiedenis. Maar dat zal nog in twee uur. Dat duurt toch heel lang. Hij heeft een nieuwe en Ik kon niet wachten. Miles Kane. Wat is dit weer lekker. Cup of Craze heet de cd. Cry. Don't totally. Ziek is eigenlijk wat ik het allereerste vind.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 Fight it, cause that's just what I'm like, yeah I think you're the best, the best Shall we, shall we Live at 5am when everyone's sleeping And I caught up to your taxi Glad I caught up to you, glad that you were let me James Vincent McCraw. En Me and my friends het heeft een hoog gehalte van. Uh, ja. Precies, je wil naar een kroeg gaan, dat je binnenkomt lopen en dat je met een open armen wordt ontvangen. Er staat een biertje op de top voor je kleur. Daar gaan we zitten en stort je hart maar uit. Wat heb ik deze week dan wel niet meegemaakt? Zo'n gevoel krijg ik met deze plaat. Me and my friends, daarvoor trouwens nog een nieuwe single van uh, niemand dan Miles Kane, die is van The Rascals. En die heeft natuurlijk... Uh, die zit op mij ook met uh, Alex Turner. En uh, die andere man... Nee, nee, met Alex Turner zitten ze in de Last Share Puppets. En uh, ook nog weer geleerd aan uh, de Arctic Monkeys. Het is allemaal een beetje dezelfde vijver, dezelfde soort muziek. Ik vind alleen dit het ruigste wat momenteel uit is. van de Arctic Monkeys, dat is echt zo suf, vind ik dat. De Last Share Puppets vond ik al een beetje suf. Maar de uh, nieuwe Arctic Monkeys is suf. En dit is nog een beetje wild. Dus dan draaien we dit gewoon de radio. De CD heet uh, Coop of Coop the Grace and the Cry... ...on my guitar. En er zit een videoclip bij dat je denkt van... ...is die drugs aan het dealen? Man, wat een spektakel allemaal in die clip. Hij wordt in elkaar geslagen, achterna gezeten. Het oh, klinkt zo mooi. A cry on my guitar. Ja, een cry on my guitar. Ja, ja, dat zijn ook net dichters ook, hè. Ja, ik daar ik we van. Ja, dat is mooi. Dat kan je verwachten. In de zaterdagmorgen, ja, straks onder andere de Zandvoortse bericht... is er weer een hoop reuring in de politiek. Ja, dat is een never-down <laughs> moment, hè? Er zijn nog geen geheime tapes ontdekt, maar dat zit er wel aan te komen, denk ik. Ik ben er momenteel wel eentje aan het monteren. Ja, precies. Dat <laughs> yes. komt dan wel goed, volgens ja. mij. Wat zijn de rare berichten? <laughs> nou, dat er een, een, zeldzaam, een zeldzame Kemp's zeeschilpad... Ja? die wordt met uitsterven bedreigd... en die werd gevonden op het strand van Florida... Hij was uh, in, eigenlijk in een, uh, een zee, in een soort uh, barkdruk was hier gegaan. Yeah. En hij kon er niet meer uit, Is dat klem. Het is best wel leuk als je af en toe een pintje pakt. Maar die, die schildpadden zijn nog niet echt, de, de snelste. Dus dan geven hem de zakjes van die barren. en dan zitten ze erin vast. En toen is hij te water geraakt. Ja, blijkbaar. Maar, uh, de exacte doodsoorzaak, ja, dat gaan ze nou ook weer niet doen. Ja, dood is dood, je doet er verder niks aan. Maar in het verleden kwamen die Kempse schildpadden kwamen altijd vast te zitten in netten van garnalenvissers... maar volgens het Wereld Natuurfonds zijn de meeste netten nu... Yeah. in het leefgebied van deze camps, zeeschildpad... dat is toch wel een lastig woord... tegenwoordig voorzien van een speciaal luik... en daardoor kunnen ze dus uh, het net verlaten. Maar ik kan me voorstellen dat ze het op open zetten voor de voor. andere vissen. Wacht even voor. Uh. Hier, wordt het aangegeven met bordjes? Zo. Ja, hierheen. <lacht> daar zit het luik. Een lampje. Die kant op? Ja, zoiets. Maar het is wel apart Het is wel, uh, wel grappig ja, ja, Het is wel triest natuurlijk Want die, ja, er zit een foto bij het bericht En dan zie je echt Die, die schilpelt zit gewoon vast ja. Onder de barkruk en die is waarschijnlijk ja. gedumpt door ja. een andere moloot. En uh, ja, uiteindelijk is hij daar vast. Nee, dit is een wilde waarschijnlijk. Ja, een wilde die, die het barkruk de zeeën heeft gegooid. Sowieso. Oh, dat doe je dat, dat niet? Ja, een wilde, wilde barkruk. Een wilde barkruk. Maar ja. Nou ja, ja. Ook, nog uh, dat ook en, iets, hè? Maar goed, dit was, dit was het laatste soort. Dan was hij uitgestorven, toch? En nu is hij echt uitgestorven. Ja, deze is uitgestorven. Of misschien nu. komen ze dat toch nog geen tegen. Want ah, er worden zelf dieren weer opnieuw ontdekt. Dus dat is altijd wel weer mooi. Wij, ja. de mensheid, denken dat we alles in kaart hebben. Denk ik dat dingen uitgestorven zijn en dan Hé, heb je. Wat vorige week nog? Werd toch de T-Rex ontdekt? Weet je dat? De Tyrex? Uh, uh, ja, Tirax ty Rex of zo? Ja, de rex Oh nee, dat was medicijn, Gaat ze nu uit? Oh. Ja, van geheel. Ja. Ik doe door een beetje te flessen. Goed. Straks het hond voor berichten. bericht is. Maar weer eens even een moppy muziek op de radio. We hebben we nog meer gitaarmuziek? Jawel. Maar dit is echt drolligheid en top. Een nieuwe CD. Go to school. The Lemon Twigs. Small Victories. Alles door elkaar jaren 70, jaren 80 het zit op in deze plaat die de plaat van de Lemon Twigs, zijn twee broertjes en ze worden vergeleken met uh, Paul en uh, John, weet je al? John Lennon en Paul McCartney, omdat ze alles samen schrijven en ze doen gewoon rare dingen. En sommige mensen vinden dit echt vreselijke muziek. Andere mensen moeten eraan winnen en er zit wel een laagje onder. De nieuwe het go back to school. Nou, dat doen ze niet. We zijn van school af. Is uh, Brian en Michael uh, Delario je het uit? En uh, goed, ze maken maffe muziek en uh, ze hebben al wat singeltjes op hun naam gezet. Ja, ze zijn gekrap. Kijk even naar de klok. En voordat je het weet, is het er nog alweer tijd voor. Het is half negen. Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten, precies. Uh, even kijken, ja. Visvereniging Zandvoort ZVZ. heeft vorige week natuurlijk de dag van de zee uh, uh, gevierd. En het is goed aangeslagen. De medewerking van clubs was echt uh, goed. Het was allemaal op hoog niveau... En uh, bij Strandclub Club 12, daar staat ZFM natuurlijk. Die heeft daar het uh, live slag, uh, gedaan. En uh, verder eigenaren Barbara en Marcel... die waren al eerder betrokken bij een... Uh, ze hadden het eerder hadden ze het al gevierd, dus deze uh, dag van de zee. En toen eigenlijk is het een beetje zo in vergetelheid geraakt. Van nou ja, oh, we kunnen het nog een keer doen. Het werd keer uitgesteld. Nou, nu is het weer gedaan. En nu werd het echt goed ontvangen. Dus uiteindelijk gaan ze het gewoon nu elk jaar doen. Er werd makreel ge, uh, gerookt. En er was ook nog iets, Victor Bol, voortreffelijke dingen uit de, uit de keuken, Mosselen, geloof ik. En ook de oude strandtent van Michael Drommel, om de Drommel. Drommels, Drommel, Drommels... die kon hij eindelijk weer opbouwen, die had hij eerder opgebouwd bij het Sandvoorts Museum. En hij zei, dat moet eigenlijk gewoon op het strand gebouwd worden. En dat heeft hij nu ook gedaan, dat was ook wel kicken. En verder ook KNRM kwam met verhalen, helden van zee en verder waren de wapenzangers... Wat de fuck moet dat nou? Maar goed, dat is niet helemaal mijn stijl. Maar die waren er ook. Het was helemaal compleet gewoon. Dat Dag van de zee. Vond ja, jaar weer. Nou, dat weer. hebben ze een mooi weer gehad dan ook. hè? Jamig. Gelukkig was het niet vandaag. Hè? Nee, dan ja. moet je het ook maar bekijken. Goed, wat zijn dan weer voor de, zijn dan weer de nou, berichten voor Zandvoort? In het kader van een betere toegankelijkheid van het strand... voor mensen met een mobiele beperking... is er uh, afgelopen maanden een inzamelingsactie geweest. Weet je misschien wel. Het doel was van dit uh, initiatief om uh, een blauwe loper te kopen... om die uh, wat mensen met de... Helemaal tot aan de zee konden rijden. Hoeveel zit er in de bak hier? Nou, weet ik niet. Nee, nee niet maar speel. die was niet daarvoor. Die was voor een, uh, oh, ik dacht die daarvoor was? Nee, voor dat Marianne Rebel zo'n zo uh, dingetje ging schilderen voor, uh, voor de speciale stichting. voor uh, bepaalde ziektes, Oké. Okay. Daar was het voor. Oké. Okay. Nou, maar ja, in korte uh, kortheid is dus wel het benodigde bedrag binnengestroomd. Niet alleen van bedrijven en instellingen, maar vooral van dorpsgenoten en zelfs geïnteresseerden van elders. Benen doneerde bijvoorbeeld 50 euro voor een meter. Maar euro. beuren, parlingkoek. Dat nee, klinkt toch wel goed hoor. Ja. Dus uh, hierdoor kon er uiteindelijk zelfs 90 meter besteld worden. En uh, deze loper die is nog in in Nederland. Die kan worden uitgerold. Maar wacht even, komen ze nu tot halverwege het strand. En nu moet je, kom je met je rol zien. Oh, oh dus niet alles is betaald. Ik ga weer terug. <laughs> ja, dat weet ik ook niet. Nee. Maar uh, het is wel mooi. De realisatie is een eerste stap in het verder toegankelijk maken van het strand... voor genoemde doelgroepen. Misschien kunnen ze ook wel zo'n uh, zo upstyle ding maken. Als jij de rolstoel zit, dan, dan, dan zeil je gewoon over de kustlijn. Of een uh. hele grote drone kopen. Uh. Waar een invalide aan kan hangen. Weet <lacht> Weet niet. Dat ook misschien wel een idee. Ja. Maar ja, het project oh, is gerealiseerd. <laughs> het project oh, is gerealiseerd de door de vrienden van Nieuw Unicum. Rotary Zandvoort en de strandpavillons Ahoy en Talassa. En ze gaan ook het beheer op zich nemen. Het is wel mooi, want uh, deze strandtenten liggen eigenlijk uh, vrij dicht bij het Station. En uh, ja, dan, daar komen toch de meeste mensen uh, terecht. En volgende week donderdag op 16 augustus wordt de blauwe loper in gebruik genomen. En de korte ceremonie is om drie uur bij strandpaviljoen Thalassa. Vooral minder verlieden worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Okay. Of, ja, dat wordt wel een chaos natuurlijk. Want als je al die scootmobielen over die uh, rondlopen oh, lopen Ik word op mijn werk al gek van die rollators. In de bakkerij hebben we dan twee of drie rollators. En dan wil je snel van A naar B. Nou, je moet je er doorheen worden, gewoon. Ik ben een paar keer al gevallen over die rollators. Ik, denk van, ik ga er zelf ook mee lopen. En dan bots ik die anderen allemaal opzij. Ja, Nou wel. goed, ik vind het een goede, uh, goed initiatief. Ooit komt het uit Frankrijk. Daar hadden ze het gezien. En op die manier konden de... De, de mensen met rollaten met rolstoelen makkelijk vanaf het begin zo naar de kustlijn lopen. Goed, hangplek voor jongeren is verplaatst twee jaar geleden langs het fietspad. Bij de begraafplaats hadden ze daar een duk out gemaakt. Uh, helemaal uit het zicht van, van iedereen. Toen dachten ze dachten van nou, kunnen die jongeren daar lekker hun eigen gang gaan? Ik had er al zo'n gevoel bij. Ik weet niet of het heel handig is. Dat hebben ze nu veranderd. Ze hebben een plateau, hebben plateau opengezaagd. Een container, een bankje. En ze hebben nu allemaal geplaatst. Ze hebben zelfs riolering uh, gedeelte dichtgegooid. En nu is het allemaal wel een beetje in zicht. En kan er ook een beetje toezicht worden gehouden. Ik weet niet of de jeugd daar blij mee is. Maar geval, het is weer een beetje... Uh, ja, onder de mensen. De, de, de, de, de hangplek van de jongeren, zeg maar. Dus nou, heb je nog één bericht of zullen we het hierbij laten? Nou ja, vanavond is er een muziekfestival in het dorp. De Amsterdamse okay. avond vanaf 8 uur. Met de wapenzangers. En, uh, ja. De wapen... Uh. Nou nee, ik denk het niet hoor. Nee. Maar het is dus uh, bij Lauren en Hardy. En daar komt Marcel de Rooij. Bernard Karsten. En Wil Wil Wil. Wapen van Zandvoort is er die molenaar Jeremy. En bij de James. En dan heb je nog bij Anders en Vier... Dan heb je Tony Anderson en Ramon Sandberg, en Mark Vledderman en surprise act. Nou, ik ben benieuwd. Ja Nederlands talig uh, wordt hier op handen gedragen, ook wel weer eens goed. Wij draaien het ook bijna alleen, maar Maar nou, we draaien we heel vaak Nederlands product, maar geen Nederlandstalig. Nee. Nee, vind het toch altijd een En Daar je toch iets tegen volgens mij. Ja, nou, van bluff krijg ik uitslag, maar ik bijvoorbeeld, ja, ik zou misschien wel spinvis kunnen draaien. Dat soort dingen vind ik dat nou wel weer grappig. Ah. Nou, eerst maar eens even een scheurende gitaar, maar daar zit we toch wel even op te wachten nu. Gewoon even, oké, even je haar wilds. The Bats. Happy Unhappy Deze popmuziek. Dat kan je verwachten in de zaterdagmorgen. Ja, Link Lekker even, gewoon dit. Vergeet even wat regent. Je wordt vrolijk van de muziek. The Bad komen uit Auckland, Nieuw-Zeeland. Is is een debuutstedeedje wat ze uitgebracht hebben. Dat heet Future Me, Hate Me. En Happy Unhappy. Het grappig is, ze was gewoon blij dat ze ongelukkig was. En voor een artiest is dat ook de beste status. Want dan kom je tot de mooiste ding altijd. Met namelijk... Als je gelukkig bent, dat verlampt je zo. Ook ik voel me zo gelukkig. Ik ja, doe ja. helemaal niks meer. Ik lig helemaal en... achterover gelukkig te zijn. Ja, zo niet productief. En je denkt, wat, wat, wat, en nu? Ja, ik ben gelukkig. Nou ja, oké. Okay. Dat zie ik al heel vaak, ik heb er ook boven, nou natuurlijk, ik heb boven een harsshop gewoond. Moest ik altijd door de harsshop heen. Dat is hartstikke gezellig daarboven. En uiteindelijk, dan zeg je ook mensen aan de bar, ik denk, jou, die, hebben helemaal, die zitten helemaal te trippen. Maar ze doen eigenlijk helemaal niks, ze hangen met hun hoofd op de bar. Nou. Ja, mooi leven zo. Ja, ja, ja dus voor die mensen is het inderdaad, met het mooie weer is het heel gevaarlijk. Want ze vergeten het waarschijnlijk te drinken en ze zitten misschien wel in de zon. Blijf gewoon goed is drinken. dat eigenlijk niet goed. Nee. nee. Drink goed. Ja, ja, dat, ja, en de deur is nu opengezet. Want ze gaan overal luchaal gaan, gaan ze wietplantaties maken. Ja, dit, de gemeente dit, dit gaat er wel geld verdienen. hè. is er ervoor, dus ik denk dat ze een goede oogst hebben. Ja, en de gemeente en de belastingdienst gaan ze ook een paar centjes meepakken. Man, jezus. Dit komt echt goed hoor. In Nederland. Ja, we hadden het net over... Uh, ik had het nu over Nieuw-Zeeland. Maar de vlakbij ligt Australië. Ja. En in Australië... Daar worden de politici overspoeld met verzoeken... om een portret van het staatshoofd... de Britse Queen Elizabeth II... Want er is een obscuur wetje. En die blijkt burgers de mogelijkheid te geven... om haar portret uh, op staatskosten te bestellen. Oeh. Het zogenaamde heten Per zoekprogramma voor kiezers. heeft Australië de mogelijkheid. om uh, parlementariërs te vragen. om attributen van natieschap. De wet? Natieschap. Oh, ja. Klinkt altijd gek, hè? Ja, klinkt ja, vind altijd ik raar. Ja. Ja. Maar de, de wet werd in 1990 ingevoerd. En de attributen in kwestie zijn onder meer. een foto waarop Queen Elizabeth II. een, een brus draagt. Een geschenk van de voormalige. O uh, Australische premier Robert Menzies en een speld met het wapen van Australië. Nou, die wil iedereen hebben natuurlijk. Die wel, ja. En ook kunnen kiezers aanspraak maken op de vlaggen van Australië. We denken dat die kosten. Vlaggen zijn best heel duur. Ja. Yeah. En de original, Aboriginal Volken en de eilanden in de straat Torres. Uh, en uh, die, kunnen ze, die vlaggen kunnen ze allemaal aanvragen. En uh, er is ook nog een portret van Prins Philip, de echtgenoot van de koningin. Maar ja, de obscure wet werd uh, pas geleden ontdekt door een journalist... van de Australische afdeling van VICE. Dat is een van de uh, blad of zo. Yeah. En nadat hij erover schreef... ontvingen Australische parlementariërs honderden verzoeken... om een koninklijk portret. En uh, de Australische labour parlementariër Tim Watt... die heeft meer dan 50 verzoeken ontvangen. En die heeft Twice dus op, uh, uh, VICE op Twitter gefeliciteerd. En hij zegt... Nou, uitstekend getrold door VICE. Ik vind het met afstand het domste aspect van mijn baan. <laughs> en, ja, uh, ja... Het land blijft nog steeds deel uitmaken van het Britse gemeente best. Ja, ik heb wel met ze te doen. dan moet je. Echt twee portretten van twee hele oude mensen moet je aan de muur ophangen. Ja. Ik bedoel, in Nederland hebben we dan nu, een beetje mazzel dat wij toch wel twee mooie mensen hebben, ja. althans één stuks. Ene, eene. die e andere niet, hè? Die ene, nou ja, oké, okay, die kan ik wel bij hebben. Maar af en toe heb ik ook portretten van Willem-Alexander. Hij staat ook op de, op de postzegel. Heb je de postzegel wel eens gezien met Willem-Alexander erop? Ja, ik, hij kijkt wel heel erg naar. Uh, oh, uh, man. Uh, echt, ik had echt gewoon iets van, ik, ik vind alles goed, hoor. Ik vind, maar dit gaat niet, dit gaat niet gebeuren. Die wordt niet uitgebracht. Maar ja, hij heeft ook zoiets van, die postzegel wordt toch bijna niet meer verkocht. Waarom maak ik me druk, hè? Wat kost ja. een postzegel tegenwoordig, vijf ja. euro of zo? Ja, zoiets. Oh nee, je hebt er één op. Er staat één op. Ja, er staat één op. Dus dat je... is lekker om maar, te... nee, maar volgens mij kost het iets van 80 of 90 cent of zo. Ja, het is echt ongelooflijk. Je echt kan toch beter een uh, pakketje versturen. Ja, je kan beter gewoon een e-mailtje sturen, jongen. ben je ja. al klaar. Ja, goed. Hoe komen we erop nou? Door het feit van de portretten die uh, van de uh, Elisabeth gratis kunnen worden aangevraagd in Australië. Omdat Australië nog steeds bij. Een maar dat landkoord. lijkt trouwens ook een gat in de markt. Als jij regelt dat je e-mailtjes stuurt, yeah. dat, dat lijkt alsof het een answerkaart is met zo'n postregel erop of zo. Hoe zeg je dat nou? Dat je e-mailtjes e verstuurt. Yeah? Als, als zijn een, een kaart Dat is er wel. gewoon yeah? gewone e-cards. Maar yeah? dat er dan ook echt dat er ook een postzegel op zit. En zo. Weet je wel? Voor de lol. Oh, voor de lol. Okay, ook niet nee, met dit. Zoiets. Nou ja, het is uh, geinig. Ik ben benieuwd. Bijvoorbeeld uh, staatsportretten er worden besteld. In ja. Engeland. Het is dus zaterdagmorgen. om is 10 uur. Slapgauw, Nadel. Hier en daar wat... Uh, wat informatie weer ook over te hebben straks, weer de Zandvoortse berichten, een stukje geschiedenis natuurlijk. Weer 7 Vrolijke Muziek van Friendly Fire, ook weer een Nederlands product. Love Like Waves. The Citicisers. Love like waves. Friendly fire. Ja, het gebeurt wel eens dat je denkt... Well, friendly fire. Het is, is niet vaak. What the fuck? Dat is boven mijn hoofd. Friendly fire. Ja, precies. En dit? Oh nee, dat waren de Israëli's. Tegen de Palestijnen natuurlijk, hè. Hamas, ja. Die zien overal Hamas in. De afgelopen week ook weer een puinhoop daar. Ook gewoon weer over en weer. En dat ik Hamas maakte dan weer een fout. Die uh, iets weer... Nou, het, het is echt... Boeilijk, maar er is momenteel wel een documentaire die gaat over de, uh, over de wereld. Die daar, de oosterwereld. Uh, nou goed, uh, hoe dat allemaal zit daar allemaal. Dan, de conflict het, conflict, het conflict in het Midden-Oosten. Het conflict in het Midden-Oosten, zo heet het volgens mij ook, de documentaire. Oh. En dat is wel leer, leerzaam om te kijken hoe het zit. Want het is wel eindelijk moeilijk hoor. Ik, nou, ik, vind ik ook. Ik, weet, ik kom er mij altijd, als we daarover beginnen. 48, toen is het land verdeeld. Ja. <laughs> daar komt altijd een beetje in mijn hoofd op, maar hoe het allemaal precies zit. Het is de uh, het, ja, het vage, die Arabieren. Eigenwijze mannen. En ook nog die uh, Joodse mensen. En ook best wel eigenwijs. Zeker. Ja. Zeker. Goed. Nou, uh, het is tien minuten voor uh, negen. Het blijft een beetje vaagachtig weer. Of het, uh, het zonnetje doorbreekt, weet ik niet. Maar het is een droog. Dus mocht je nog naar buiten willen. Ik zou het niet doen. Levensgevaarlijk. Ja. En het schijnt uh, toch wel weer eens, uh, een behoorlijke zwarte zaterdag te zijn. No, de derde keer al? No. De tweede keer. Hier, dit artikel is echt van 11 augustus. Okay. Het is dus echt van vandaag. Ik dacht de derde week Maar uh, op meerdere plekken in het land, in Frankrijk... He, kunnen automobilisten rekenen op 1 tot 2 uur vertraging. Dat vind ik oh, meevallen. dat vind ik me nog meevallen, ja. ja. Maar uh, er zijn dus heel veel die op vakantie gaan... maar er zijn ook heel veel automobilisten die juist terugkeren. En de eerste files zijn er ontstaan vroeg in de ochtend. Automobilisten die rijden op de A71 en de A75... vanaf clermont vooral richting naar Bonn. Je hebt twee uur extra reistijd. En uh, mensen die terugkeren vanuit Italië. staan in de file bij Verona. in de richting van Bolzano in Oostenrijk. Ja, hier is dat een uurtje. En dan heb je nog bij Montpellier in Spanje. zitten mensen ook wat langer achter het stuur. Maar oh. ik weet niet hoe de temperatuur daar is. Maar bij dit soort. Uh, het warme temperatuur. ja, dan is het is echt heel belangrijk. dat je wel goed uh, water in je auto hebt en zo, hè. Want. Uh, ik ik om een gek. beetje koel cool te blijven. Ik hoor gek over het praatje. Het is wel warm hè. En dat denk je wel genoeg. Ja, hou eens wel lekker op, joh. Goed. Ja. Nee? ja, op een gegeven moment ook weer even loslaten. Komt drink genoeg. Drink genoeg? Neem ja? water. Ja, ja, ik drink genoeg hoor. Ik, ik, ik kan niet met mijn benen staan. Ik heb zoveel gedronken. Nou, gewoon. En nu moet ik toch rijden ook? Nou, Want je je kan niet, ik moet wel rijden, maar ik kan niet met mijn benen staan. Ik kan niet met mijn benen staan. Nou goed, verkeerde vak gepakt in de koelkast waarschijnlijk. Ad Smit is toch een opra opspraak geraakt. Dat is ook de, de ex-commissaris van de politie. Hij heeft kaartjes weggegeven. Waar gaat het hele akkefietje nu over bij de politie? Hij heeft concertkaartjes weggegeven aan... Andere politiemensen. En die hebben dat gewoon gratis gekregen. En dat die kaartjes... Ik had al begrepen dat hij die, die kaartjes gewoon gekregen had. Omdat de politie daar heel vaak ook moest beveiligen. Mensen moest begeleiden in rondom die concerten. Maar blijkbaar is dat die concertkaartjes allemaal betaald door ons belastinggeld. En die kaartjes zijn dan weer uitgedeeld onder de agenten. Echt, dat je denkt van... Nou ja, ik vind het niet heel erg. Die politiemensen steken wel hun nek uit. Maar goed, dit mag dus niet. Is dus belastinggeld, daar hebben agenten van genoten. En die krijgen nu soms een overplaatsing of een boete. En nou, te er komt nu nog weer een hoofdstuk bij... Want Leen Schaap, dat is de commandant van De Brandweer in Amsterdam. En die had alles slechte namen. Die wilde namelijk het brandweer. Het, de kwarzerne daar is flink schoonvegen. Er was racisme. Er was vrouwonvriendelijk personeel en, en noemde van alles op. En er moesten meer aan de regels worden gehouden. En die scheen ook kaartjes van deze ad Smitter te hebben ontvangen. Is ook naar concerten geweest. En dat is allemaal uit de boze gewoon. Dus echt, dat je denkt, echt wat gaat dit over kaartjes? Kaartjes naar een concert. En daar is een heel conflict uit ontstaan. Nou, blijkbaar wel. Het is... en Verder hoor je dan alweer oude werknemers van de brandweerkersen. Zoals uh, Leen, uh, het is Jan Leemhuis. Die heeft echt 35 jaar voor de brandweer gewerkt. En die noemde deze nieuwe commandant van de brandweer Leenschaap. Een minkoekel. En die krijgt dan oh. ook een rechtzak aan zijn broek. Hè? Echt. Gasten, zijn we nou nog met belangrijke zaken bezig? Jongens, ga boeven vangen. Ja, boeven vangen en dan gaan brand blussen mee. of zoiets. Maar ja, dit is toch wel iets wat hoger wordt opgespeeld. Want het gaat over belastinggeld. En als je dat zo mag uitdelen... Ik, ik zou denken, ja, het wordt, komt goed terecht. Ik bedoel, uh, het zijn agenten die hard werken. En die mogen een keer gratis naar een concert. Het lijkt mij niet zo'n heel groot probleem. Maar er zal vast nog wel weer een andere vraag achter zitten. Goed, straks nog meer wetenswaardigheden, en een stukje geschiedenis. Het is vandaag natuurlijk uh, 11 augustus. Ja, en er is toch wel heel wat dingen gebeurd in de geschiedenis. Onder andere 1965, daar is straks meer over. Oh, kan niet wachten, ik ben no. zo zenuwachtig. Ja onder, andere, ja, onder andere Jesse Jackson die straks een mooie toespraak geeft... waar ik zo echt kippenvel van krijg gewoon. Maar eerst laten we even... Ja, een gitaartje pakken gewoon. Ik heb echt een paar leuke stukjes muziek weer gevonden op internet. Rolling Blackout, Cost of Fever, de dus Street draai ik helemaal leeg. Hopes down, nou, hopes op zeg ik... Exclusive the satin sheets Another velvet morning Gaze down at the stinking streets Black glass reflects a warning The losing team are in their place The fat of the land is your right You put it all into your face Popular, vooral het beginnen, dat je zo begint te praten. En natuurlijk R.E.M. dat heeft iets weg van Rolling Blackout Coastal Fever. De nieuwe CD heet Hope's Down. Exclusief Grave hier in de zaterdagmorgen. Loopt tegen 9 uur. Zizi. Yeah, What a beautiful morning. Nou, dat valt ik wel weer tegen eigenlijk. Het is wel het weekend dat er heel veel festivals zijn in Nederland. Echt, heel veel festivals. En in het Telegraaf, stukje, stukje daarover onder andere, heb je daar natuurlijk Dansvalley, is er vandaag. Dansvalley, ja. Dansvalley. Ik rijd altijd langs. Oh ja, het is weer tijd voor Dansvalley. Oh. Maar echt, echt, weet ik veel, elf, geschat, elf festivals door het heel Nederland zijn er te zien. En prijzen variërende van uh, 25 euro. tot met, weet ik veel, 150 euro. Weet je. je hebt een hele, hele he? ja. nou, goed en Het is ook voor jonge, jong en oud. Ik wil zeggen jonge lui Nee, het is voor jong en oud is het gewoon. Vroeger was het Festivals waren alleen voor jonge mensen, weet je. Maar tegenwoordig heb je echt uh, van alles wat. Ja, ook voor ja, oude mensen. Ik ben vast... laatst naar Cool in The Gang geweest. Nou, dat bedoel ik. Ook. ook. Echt, voor, echt voor oude mensen Ja, gewoon. dat zijn echt de net, oude mensen die daarheen gaan. We nee. hadden het net over die, uh, zeg maar dat, uh, die mat, zeg maar, naar de kustlijn. Ja. Nou, die hebben ze daar ook, geloof ik, hè? Ja. Nou, <laughs> dus nou, ja door de modderpoel heen er... ja, naar, nou, voor, uh, naar uh, Cool in The Gang. Ik denk dat ze allemaal wel een hart vasthouden, hoor. Want uh, blijft het droog vanavond en zo, hè? Ja, zeker. Ja. Maar meestal staan ja. er overal tenten. En er is natuurlijk altijd weer het, uh, het onderdeel uh, modder, modderglijden. Oh, dat is wel erg leuk. Ja. Dat komt uit Woedstok natuurlijk uit. Ja. Ja. Nou ja, afgelopen uh, vrijdagavond, gisteravond, was er ook een concert in Bloemendaal, in Caprera. En daar was de eerste zanger Damian Rice. Maar hij heeft dus echt zijn concert moeten afbreken vanwege het noodweer. Ja? En uh, ja, die Caprera die zegt zelf al van ja, we hebben echt uh, vanwege de veiligheid moeten stoppen. En het concert zou dus om tot elf uur doorgaan. Maar werd rond half tien al stilgelegd. Oeh, Denk ik, krijgen een, de mensen dan uh, een geld terug. geld terug? Dat vraag of, ik me af. Of een cd'tje mee. Oh ja, dat is ook wel het, het andere aardig. gedeelte dan, het staat op het cd'tje. Moet je thuis maar even luisteren. Nou, hij heeft een uur gespeeld. Oh, tenminste, als hij echt om half negen is begonnen. En om uh, tien uur gespeeld. Ja, ja nou, ah, goed. een uurtje. Ding ja. In de reis is al een tijdje bezig met muziek maken. Dus, uh, nou, je was niet helemaal weg van, begrijp ik. Uh, ja, wel, ja, een beetje te zoet vind ik het. Het is natuurlijk okay. singer-songwriter. Daar heb je tegenwoordig zoveel van die lui. Ja, die uh, hele spankelende persoonlijkheid, uh... uh, Nee, meestal zijn ze op school zijn ze vaak gepest en zingen ze over het feit dat ze eigenlijk dat ze dat een, een beetje zijn. aan de rand van de maatschappij staan, dat ze ja. het nooit zo getroffen hebben. En daar herkent iedereen zich zo in, hè? Ja, Want iedereen ah. is een beetje slachtoffer. Oh. Nou ja, goed, dat is ook een beetje geweest natuurlijk, ja. ja. Oh, gaat die uit nu? Oh, ze hebben pauze. Ja, ze hebben pauze. Weekendschool van Erdogan, die hebben nu pauze. Gaan ah. even op het schoolplein gaan ze spelen. Mag even dat wel Ja, Ja, dat mag wel. Okay, maar er ja. uh, waren we wel nette spelletjes. Ja? Net? En gesluierd, hè? En gesluierd. Sluierde spelletjes. Ja. Nou goed, straks na negen uur natuurlijk een stukje geschiedenis wat speelde. En af en toe word ik door mensen op platen gewezen. Leo Blokhuis kwam met een heel aparte baan. Ik kende het niet. John Grant. You got aggression. Did they stop You and you're the Doesn't know You forgot Your medication And shot days Playing on the radio They say You were always enough It's too ridiculous To call it love And you're still. Which is devoid of clean underwear. You're trying to work out on your calculator if you can swim, that trip to anywhere.